Tussen zes en zeven een compilatie van radiomateriaal met de schrijfster D. Hoyer. Ik weet niet of het u in alle politieke onrust ter oren is gekomen, maar zij overleed. Vorige week woensdag op 74-jarige leeftijd. Ze kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen. Van vijf tot zes kunt u luisteren naar een deel uit een serie over Cuba. En in dit uur, de fans weten het al, in dit uur gaan we verder met de hoorspelserie De Hobbit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 Het wordt een lange en hele spannende reis... gedurende welke diverse angstaanjagende tegenstanders hen naar het leven staan. Luistert u naar De Hobbit, deel 5 en 6. Het is een bijdrage van de NCRV uit 1983. De Hobbit. Een luisterspelbewerking naar het gelijknamige boek van J.R.R. Tolkien... door Koert Poort. Vertaling, Max Schuchart. Regie, Ab van Eyck personen. Verteller René Lobo, Bilbo Jaap Hoogstraten, Gandalf Kees van Ooyen, Torin Willem Wachter, Dwalin Jan Wechter, Fili en Kili Jan Borkus en Paul van der Lek, Nori G. Ansems, Balin Piet Ekel en aardmannen Paul van der Lek, Jan Borkus, Jan Wechter en Piet Ekel. Technische realisatie André Janssen en Edward Gijzen. inspecteur Leon Dubois. De Hobbit, deel 5. In de voorafgaande delen hebben we gehoord... hoe de van nature weinig avontuurlijke hobbit Bilbo Balings... tegen wil en dank betrokken is geraakt bij een expeditie... die Thorin Eikenschild en zijn dwergen ondernemen... met de bedoeling de eertijds verloren gegaan rijkdommen van de dwergen... op de draaksmog te heroveren. Nadat ze hun eerste angstige avontuur met een drietal vraatzuchtige trollen... ter nauwe nood hebben overleefd... en zich uit de trollengrot, een goudschat... en de door aardmannen gevreesde zwaarden orkrist en Glamdring hebben toegeëigend, trekken ze verder in oostelijke richting. In de lieflijke vallei Rivendell staan de deuren van het laatste huiselijke huis... gastvrij voor hen open... en bespreken zij aan de hand van Thorin's kaart... hun reisplannen met de nobele elfenvriend Elrond. Waarom hou je de kaart omhoog, Elrond? Is er iets te zien? Ja, stil toch even, Bilbo. Wacht. Er staan hier maanletters naast de gewone runen. En die zeggen... Vijf voet hoog de deur... en drie kunnen naast elkaar lopen. Wat zijn maanletters? Maanletters zijn ook runen. Maar je kunt ze niet zien. Tenminste niet als je er gewoon naar kijkt. Je kunt ze alleen zien als de maan erachter schijnt, zoals nu. En bovendien... Bij de vernuftiger soort moet de maan dezelfde vorm hebben... en het hetzelfde jaargetijden zijn als waarin ze werden geschreven. De dwergen hebben ze uitgevonden... en met zilveren pennen geschreven, zoals je vrienden kunnen beamen. Deze moeten lang geleden geschreven zijn op een midzomeravond zoals nu... met een sikkelvormige maan. Vertel eens, wat zeggen ze, Elmond? Ja, wat zeggen ze? Ga bij de grijze steen staan als de lijst slaat. En de ondergaande zon zal met het laatste licht van Durend op het sleutelgat schijnen. Op hun tocht over de nevelbergen vallen Bilbo en zijn vrienden in handen van de afschuwelijke aardmannen. ga de grote aardman! Wie zijn die ellendige lieden? De En hier, dit ook nog. Help! Help! Help! Betroffen ze aan terwijl ze in ons voorportaal schuilden. En? Wat heeft dat te betekenen? Niets goeds durf ik te wedden. Spionnen zeker. Of dieven. Moordenaars, en vrienden van de elfen waarschijnlijk. Nou, wat heb je te zeggen? Torin de Dwerg, uw dienaar. Het was zomaar beleefd, niet mijn dalletje. We waren voor een onweersbui aan het schuilen. Het allerlaatste waar wij aan dachten, was om aardmannen ook maar de geringste overlast te bezorgen. Hmm, dat zeg je nu wel. Maar wat voeren jullie hier uit in de bergen? Vooruit, Torin Eikenschild. Niet dat het je wil zal helpen, want ik weet al te veel van je volk af. Maar vertel mij de waarheid. Wat voel je hier uit? Wij waren op weg om onze familie te bezoeken. Onze neven en nichten en neven en nichten in de eerste, de tweede en de derde graad. En, en de andere hij afstammelingen van... Hij is de van... o, geweldige. Toen wij deze schepselen vonden, was er ineens een verschrikkelijke vuurstraal in de grot. En een geur als van buskruid. En verschillende van onze mannen waren mors dood. En hiervoor, owaardelijk geweldige. Voor dit zwaard kan hij ook geen verklaring geven. Ja. Voor Christ! De aardmannen gelieven! De bijten! Oh! Murderaar! Elf vrienden! Steeds! Slaven! Oh! Oh! Ik voer oh. weg met open oh. nee. De tovenaar Gandalf treedt reddend op. De grote aardman wordt gedood en het reisgezelschap weet te ontkomen, met uitzondering van Bilbo. De hobbit heeft in de duistere diepte van de grotten een angstige ontmoeting met het griezelige schepsel Gollum... waarmee hij, om zijn leven te redden, een raadselwedstrijd moet houden. Als geluk bij een ongeluk vindt de hobbit een magische ring... waarmee hij zich onzichtbaar blijkt te kunnen maken. Bilbo was wanhopig. Hij moest weg uit deze afschuwelijke duisternis. Hij moest vechten, het smerige schepsel doorsteken, de ogen uitrukken, doden. Nee...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 Zijn handen grepen in de eile lucht en Bilbo, die recht op zijn stevige benen terechtkwam, repte zich door de nieuwe tunnel. Hij draaide zich niet om om te kijken wat Gollum deed. Eerst hoorde hij gesis en vloek vlak achter zich. Maar toen hield het op. Ineens klonk er een kreet van wanhoop en haat vervuld, die het bloed in zijn aderen deed stollen. Nee. Die. Die. Die. Wij ze het. Wij ze het. Wij ze het voor altijd. Wij ze het. Wij ze het. Wij ze het. het. Toen viel er een stilte. Gollum was verslagen. Hij durfde niet verder te gaan.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 En Torens stak hier en gunt er een Ja, en Gandal, toen riep jij, laat iedereen me volgen. En wij dachten dat iedereen dat gedaan had. En je weet best dat er geen tijd was om hoofden te tellen... voordat we langs de poortwachters heen waren gestormd. Ja, ja, nou, ja. Daar, daar, daar ja daar Zoem, het, het. Zo, inbreker verdraait nog ja, op toe. En hier is de inbreker. Oh, hey. Kerel, hoe is het, jongen? <laar> <lacht> oh, wow, wow. Hij is er weer. Hé, Balin, hoe kan dat? Dat jij wacht staat en hem niet gezien hebt? Meneer Balings. Welkom, welkom. Er niks van, eerste klas in Brekerswijk, Eerste klas, Wilbo. Dank je, Torin. Hoe heb je het hem in vredesnaam gelapt? Oh, gewoon geslopen, weet je. Heel voorzichtig en stilletjes. <lacht> nou, dat is dan de eerste keer dat er een muis voorzichtig en rustig onder mijn neus is gekropen. <lacht> zonder dat ik hem gezien heb. Ik neem mijn kap voor je af. Balin, tot uw dienst. Meneer Balin, uw dienaar. <lacht>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 En het laatste, vage geraas klonk toen de grootste van de losgeraakte stenen... springend en wentelend tussen de varens en de stammen van de pijnbomen... in de diepte verdwenen. Zo te zien zijn we daar goed van afgekomen. En tegelijk een heel eind opgeschoten, Torin. Niets gebroken, Wilbo. En jij, Bomber?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 Kijk daar. Wat? toch in? Een open plek voor ons uit. Zien jullie het maanlicht? Ja. Kom. Hier zullen we moeten overnachten. Wat kijk je, Toren? Ik weet het niet. Ik kan niet zeggen dat ik het hier zo aangenaam vind. Eng is het hier. En ik zou best iets willen eten. Stil wat wat, wat, wat? wat is het? Ze huilen Hef, tegen de maan. Ze zijn zich aan het verzamelen. Wilde wargs zijn het. Dat soort wolven heeft een scherpere ruk dan aardmannen. Ze, ze, ze komen hierheen. Wat moeten we doen? Aan de aardmannen ontsnappen om door de wolven gepakt te worden? Oh, De bomen in. vlug allemaal. Jij, komt. Nordie, kom. De terrenboom. Hoi, hoi, kom. kom. Hé, hey, wacht, wacht. Ik heb ah. Kom, gewoon beeld door, hier. Geef me aan. Oh, kijk, kijk uit, ik paal! Oh, nee. Ik heb je, Ik haal je. Dat je wel een tijd. Die ene had je bijna te pakken. klim je naar boven. Kom, kom, kom. Kijk zo, vlaag zit hier vrij. Oké, oh. okay. kijk, kijk dan toch. Wat een wolven hebben daar beneden. Honderden, oh. en die komen er steeds meer bij. Waar zit Kandalf? Oh. Hebben jullie hem gezien? Ja, nee. nee? ja, hiernaast in die grote dennenboom. Als je goed kijkt, dan kan je zijn ogen in het maanlicht zien glanzen. Ik, ik zie hem, ja. Kandalf.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 Ze wachten nu op de aardmannen om ons uit de bomen te halen of om de bomen om te hakken. Oh, wat oh, moet we, we, we beginnen? Dat, dat ziet er inderdaad lelijk voor ons Deuk, uit. Kijk, kant af. Wat doet hij nou? Hij haalt alle tennappels van de takken. Hij steekt erin aan met zijn toverstaf. Kijk! Oh, wat een veer! Ja, hij gooit ze naar de wolven. Kijk dan! Ja! Raak! En nog een! En nog een! Een rode!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 Daarbuiten stonden de wolven op eerbiedige afstand toe te kijken en af te wachten. Vijftien vogeltjes in vijf sparren. Een zeer vuurige geweek in de bar. Ja, vrienden vogels. Ja. Ze kunnen niet vliegen. Wat moeten we doen met die grappige dingen? Levend roosteren of langzaam stoven. En warm op die zo uit de oven. Ja, stoven,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 Rond en schroei, o fakkel bloei en maak de nacht op slag en pracht. Joeghe! Bak en toast, je braat en rooster zit op baarden afzijn. Ogen glas zijn tot haard, stinkt en huid hard. Jukkee! Het smelt, Wat een zwart. Zo erg, zo erg, zo stervenberg. En maak de nacht op slag en pracht. Joeghe! Joeghe! Ze boomplant. Oh, die van Gandalf ook. Kandalf kijk uit. De boom staat in brand. Ik zal ze doden, de ellendelingen. Ik spring bovenop ze. Ik zal ze vernietigen als een bliksemschicht. Ik doe het niet. Niet doen, Gandalf. Oh kijk, kijk. Een adelaar. Een adelaar heeft hem gegrepen. Daar komt er nog één. Hou je vast, Tony. Oh. Bilbo. Bilbo, pak oh. me mee. Bilbo. Oh. Oh.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 De steenreuzen waren met rotsblokken aan het gooien. En toen zochten wij heuvel een grot. De hobbit en verschillende van onze metgezellen. Twee hè? Eigenlijk niet. In feite waren het er meer dan twee. Maar nou, waar zijn ze dan? Gedood, verslonden, naar huis teruggekeerd? Oh nee, ze schijnen niet allemaal gekomen te zijn toen ik vloot. Verlegen, vermoed ik. Mag ik? Fluit, fluit nog maar eens. Eén of twee gasten. Meer zullen wij de verschil maken. Kijk eens aan, jullie zijn vlug gekomen. We hadden jullie verstopt. Duveltjes in een doosje. Nori, uw dienaar. Nori, uw dienaar. Ja, dankje, dankje, dank je. Als jullie de hulp nodig hebben, dan zou ik wel om vragen. Ga zitten en maak voort met dit verhaal. Anders Al is het etenstijd voor het uit is. Zodra we sliepen, opende zich achter in de grot een spleet. Er kwamen aardmannen uit die de hoppet en de dwerg en onze troep ponies grepen. Ponies? Dat waren jullie een rondreizend circuit of zo? Of noemen jullie zes altijd een troep? Oh, nee.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 Potten gevuld met gedroogd fruit en honing... dubbelgebakken koeken die lang goed blijven... en wat pijlen en bogen. Al betwijfel ik sterk of jullie in de Wold iets zullen vinden... dat je veilig kunt eten of drinken. Stroomt er nergens een rivier door het bos daar? Ja, er is wel een stroom, dat weet ik. Zwart en sterk, die het pad door kruist. Maar pas op, daar mag je niet van drinken en ook niet in baden. Want ik heb gehoord dat die bedoverd is. Slaperig maakt, vergetelheid veroorzaakt.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 U heeft geluisterd naar het vijfde en zesde deel van De Hobbit. Geschreven door J.R.R. Tolkien, vertaling Max Schuchart. Bewerking Koert, Poort en Regie Ab van Dijk. Het was een bijdrage van de NCRV, eerder uitgezonden in 1983. Volgende week laten we u hier in hetzelfde uur deel 7 en 8 horen. Goedenavond, geachte luisteraars, hier het Hilbertum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio, ontmoet. En ook nu anno 2013 nog steeds te beluisteren hier met woord op Radio 1. In het volgende uur gaan we naar Cuba. En om alvast in de stemming te komen, Cubaanse klanken. Hasta siempre il comandante. Nee, hasta siempre comandante, moet ik zeggen. En dat gaat natuurlijk over Che Guevara. Deze se queda la clara la entrañable transparencia de laatste de laatste de laatste de laatste kerk, Oh! Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, coberta de ciegas. Traditionele uitvoering van Asta Siempre Comandante. Het is uh, bijna een half minuut voor vijf, dus uh, we gaan er even uit. We gaan luisteren namelijk naar een kort journaal en daarna gaan we, en dat kunt u al horen, naar Cuba. En dat doen we in een aflevering van Het Voordeel van de Twijfel. Blijf erbij. Check